Met het de behandelend arts van Prins Friiso heeft tegen een NRC-journalist gezegd dat de prins geen schedelbasisfractuur heeft. Het probleem is volgens hem de ademnood waarin Friso verkeerde nadat hij was bedolven onder een lawine. Aan zijn lichaam zou hij verder geen verwondingen hebben. De prins lag gisteren zo'n 20 minuten onder de sneeuw toen hij werd gered. Zijn lichaamstemperatuur was 32 graden, zei de neurochirurg tegen NRC-redacteur Jannetje Koelewijn, die toevallig in Innsbruck is. Ze kwamen gisteravond met elkaar in gesprek via haar man, ook een neurochirurg. Een lichaamstemperatuur van 32 graden is volgens de artsen onder de bewuste omstandigheden redelijk gunstig. Bij een temperatuur die lager is dan normaal kan het lichaam met minder zuurstof toe. Volgens de arts wordt Friso de komende dagen in slaap gehouden. De grootste vraag zou zijn hoe het brein zich houdt onder het zuurstoftekort. Of er schade is aan het brein kan pas na ruim 24 uur worden gezien. Vandaag wordt volgens de arts een MRI-scan gemaakt.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 Wat een jij plaat is dit, die? My Chemical Romance Voor oh, alle dingen stoort me erg Ja, uh, iedereen zo zijn smaken natuurlijk, hè? Ja Ik kan niet begrijpen, ik denk één, ik, ik hou ervan ja. ja, nu helemaal niet, hè Want het moet gewoon een beetje rustig zijn, in rond de kamer Oh, oh. sorry ja, je denkt dat het, We uh... zouden het niet meer zeggen Nee, je dacht zelfs dat het Beatrix was. Nou kan je melden dat het geen Beatrix is, hoor. Nee. Dus geen Beatrix, nee. Nee, nee, zeg maar het helemaal Maar die houdt al van een riedeltje, hè? Ah, Onze B. Goh. Ja, zou ze, ja, ik kan wel Nee, voor, voor, nee, oh nee, we zouden het nu wel zeggen. Ja, voor het weet we liggen we weer onder de sneeuw. Gaan we niet doen. er zijn andere programma's voor. Ja, ja, want om, de, om uh, het, het, eindloos... van het programma Debatcentrum Echt. De Bali. Ja, ja, precies. Hoe is dat met nee, die uh, imam zeg maar die in Nederland kwam? Gisteren hebben ze gesproken in De Bali. En uh, ja, er waren alleen mensen waren ervoor en mensen tegen. Sommige mensen hebben gezegd: "Ja, iedereen mag zijn uh, heeft ze nou recht van spreken, ook al is hij echt extreem rechts. Ja, maar daar kan je wel mee discussiëren dan. ...zolang ja. je dan met woorden en niet met wapens en zo, moet het toch kunnen? Ja, maar op tv discussiëren, vaak houdt iedereen toch zijn eigen standpunt vast en is het gewoon hard tegen hard en uiteindelijk geeft iedereen elkaar de hand. Op. Nou, we hebben goed gesproken, gesproken en gaat iedereen naar huis en van nou, we zijn we tot elkaar gekomen? Ik dacht het niet. En dat is met een imam volgens mij helemaal. Die zit al jarenlang vast in het boek. Ja, nou, ik, ik, ik blijf het gewoon zo vreemd vinden dat ze echt hebben over homo's. Van, dat, ze, dat het een keuze is. Dat vind ik nog steeds ongelooflijk. Ja, ja, ja. Nee, dat is het gewoon niet. Dat zit gewoon, het zit, zit in, in de hersenen. Is dat gewoon zo gefabriceerd? Het is ook al aangetoond, ja, hè? Het is ook aangetoond ja. gewoon. Ik bedoel, het is geen ziekte. Het is gewoon niet wat je meekrijgt. Ja. Nou Ja, en dan kan je hartstikke een mooi leven mee krijgen. Ik ja. bedoel, respecteer het dan gewoon Maar ja goed, uh, het is wel grappig dat po nieuws Liet zich gisteren hebben zien wat voor mensen erop afkwamen En er was ook echt zo'n uh, islamiet Hij leek wel een soort toga aan te hebben of zo. Hij ja? had ook zo'n baardje. natuurlijk Een kalabaya heet ja. het en uh, werd ik gevraagd van... Nou, wat vind je er nou van, zeg maar... Van, uh, van de islamiet... Uh, dat echt, dat, dat fanatiek, fanatieke, weet je... Een, met een vrouw plegen overspel. En dan wordt ze daar, uh, dan, dan wordt bewezen dat ze gedaan hebben. Ja, nou ja, ja, dan moet ze geloof ik gestenigd worden. En, en wat vind je dan van de homo's? Of zo? Dus, nou ja, als ze actief zijn... Ja, dan, uh, ja, dan moet ze gefuseerd worden. En hij keek erbij zo van... Nou, dat is heel gewoon. En dat vond mij geen idee in welk land die rondliep. Zoiets ja. van nou, hey, ik hou me gewoon vast aan het boeken. En dat, dat helpt me door het leven heen. Maar en, ik zo, denk... Als ze het inderdaad zo zijn van de vrouw moet er gestenigd worden, maar die mannen, moeten die nou ook gestenigd worden? Want dan blijft er niet veel volk over in de wereld. Nee. Want want die, die, die, dat zijn degenen die het meeste de aanleiding zijn tot en, en, en het proberen te regelen. Nou, ik heb zoiets van: misschien is de isla, het islamitische geloof, het fanatieke, misschien wel de oplossing voor de crisis. Want vanzelf vallen dan mensen af, want die houden zich niet aan het boek, die worden doodgemaakt. Uiteindelijk okay. hebben we minder mensen, houden wat geld over. Is toch alles voor elkaar? Dus misschien, nee. is dit wel de evolutie? Ja. Dit nee. is gewoon botweg de zo evolutie. Dat is we niet bedoeld allemaal gewoon. Nee, dat ja, snap ik allemaal wel. Maar het moet wel in de lengte of de breedte. Ja, Wij zitten ja. vol, dames en heren. En de islamitische geloof is daar misschien wel een oplossing voor. Nog zo gezegd, geen bommetje! Nee, niet meteen. We hadden het net over de Tweede Kamerlid. Uh, volgens mij was dat die Tofik Dibi. Kan ja, dat? Ja, klopt. Die ja. was er. Die was het. Maar ja. ik weet niet of hij nou gay is, die man. Want we hadden het over, van hij was dus uh, de tegenspeler van... Uh, ja van die, die meneer, uh, hoe heet die, uh, ik moet even kijken. Die namen, die zijn een buitenlandse. Haïtam al had dat. En uh, die was de tegenspeler. En ergens zou ik toch, toch wel het debat willen horen. Gewoon, uh, dan kan ik inderdaad echt een mening uit mezelf vormen. En zonder dat uh, de media allerlei dingen tegen mij zeggen. Van, nou, dat is belachelijk, dit belachelijk dat. Je moet je ook je eigen mening kunnen vormen. En dan, daarom is zo'n debat niet gek om te laten zien. Nee, oké. Okay, maar maar ik, het is dan ook weer zo. zo Kijk alleen de... Kijk alleen de uh, islamieten daarnaar. met hun uh, gekleurde blik. Of. Uh, okay. oh, ja, je, je houdt altijd de tegenstelling. Ik kwam er laatst weer achter. Ja? Dat, uh, je hebt uh, die serie Lijn 32, ja. die is volgens mij op zaterdag. Ja, want het is een rare serie, dat zet ook door de islamieten niet helemaal in een goed daglicht. Nee, maar ondertussen kwam ik achter dat die man het had over uh, zo'n imam. Ja? En die ook vertelt: van, je moet net doen als Jozef, je moet vergeven en dit en dat. En ja? dan ik hem nadenken, de cirkel nadat ik de Jozef, dat is die Jozef uit de Bijbel, die verkocht is uh, door zijn broers, waar wij dan. Uh, Jozef en de Color Dream Code, dat is nu een musical. Het wordt wel echt freaky nu. Yeah. Ja, Ja, dat, dat is dus katholiek. Yeah. Maar dat, dat hetzelfde verhaal staat dus ook in de, in de Koran. Magikide. En wij het waren... gaat echt wel diep naar binnen. Nou. Ja, Maar wij waren vroeger toch ook met hoofddoeken en, uh, en dat je homofiele dat niet, niet kon en zo. Maar wij zijn inmiddels al uh, geëvalueerd, Evaluurd. Ja. En, en zij, ze, zij zitten nog in, in het midden in dat proces. Okay, dus het, en dat het, gaat gebeuren het, het klinkt wel alsof het ooit goed gaat komen Ik denk het Kan wel. het slachtoffers opleveren Maar uiteindelijk uh, komt het komen ja, natuurlijk, tot Ja, Natuurlijk Het is uh, ja, op het ja. moment dat zo'n imam zelf een kind krijgt Die homofiel is Dat hij er misschien heel anders over gaat denken ja. Nee dat denk ik niet Vroeger werden homofielen in Nederland ook verstoten door hun ouders. Ja. En we zijn ook allemaal stiekem. En dat komt steeds meer in de openbaarheid. Ja, ik vind, ik vind het lastig, want het kan zo lang gaan duren. En die mensen zijn zo conservatief. Het zie ja, met het normale geloof ook af. Ik vind gewoon dat ze. Er moet gewoon geen ruimte voor zijn. Laten we er gewoon afspreken. We gaan gewoon ruimte. Geen tijd in gaan steken. En ook geen geld. Klaar. Oké, okay, volgende onderwerp: <lacht> muziek. En nog steeds dit jaar is onze opdracht. Hoe kunnen we nou het beste met uh, agressief tegen hulpverleners omgaan? Wij hebben momenteel op het plan staan twee militairen mee in de ambulance. Die stappen uit, zorgen dat de werkvloer vrij is en dan kunnen ze aan het werk. Heeft u nog meer ideeën? Laat het weer. Nou, we verkoop drank in de ambulance zou ik zeggen. een omslag. Ja, afgelopen week. Gewoon vorige week zondag nog geschaadst En maandag had het nog gekomen. Ik vond tegen de link gewoon verkeerd voorbeeld voor mijn, voor mijn kinderen natuurlijk. Maar nu in één keer, alles is ook gewoon verdwenen. En het is lente jongens. Gewoon. Ja, echt, anderhalf Sorry. week geleden zaten we nog, oh, komt-ie nog? komt hij nog? Ik weet, ja. ik weet het er helemaal en nog ziek van het gezeur over die uh, elf stedentochten. Dat is een oh, tocht in Friesland. Hoeveel steden is dat ook alweer? Uh, tien? Nee, elf. elf. Of twaalf? Ik weet niet meer. <laughs> maar goed, in uh, ieder geval, uh, dat zou dan doorgaan en niet doorgaan. Nou, goed, we hebben met z'n allen ontzettend genoten van al die verhalen erover. Maar het ging niet door. En ja, volgens mij is het nu ook helemaal van de baan. Het is nu helemaal is het klaar. klaar. En maar ik... ik heb mijn schaatsen verkocht. Daar ben Je... ik helemaal blij mee. Ik had schaatsen op. Uh... Ja? Marktplaats gezet en, en ze zijn verkocht. Ja, natuurlijk. Dus dat is helemaal geweldig. Net op tijd, want nu ja, denkt iedereen <laughs> nu aan zomervakantie. Ja. Vandaar deze plaat ook: uh, Endless Summer van de Jezebel. Dames en heren. Ja. Ja, Koepak Leef, tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is alweer kwart over negen. Het grijsachtig, wat in Zandvoort, maar komt allemaal wel goed. En ik kan nog even uh, grappige uh, berichtjes uh, melden hier. Een penthouse in Manhattan is gekocht voor 67 miljoen euro. Het appartement is het duurste adres in de grote Amerikaanse stad. Nieuw eigenaar is een 22-jarige dochter. 22-jarige dochter van Russische miljardair. Meldt de Wall Street Journal eh, gisteren. Ja, ik weet zijn naam. Dimitri Ribolovlev. Ja? Ribolovlev. Ribolovlev. Van Sandford. Ja, precies. Nou, die heeft een paar centen. <laughs> dat is wel duidelijk. En eh, ze kan nu slapen in een ovaal slaapkamer... of werken in een atelier van Rozenhout. De verkoper van uh, Sandford Weil. Voormalige topman van uh, de City groep, En uh, hij kondigt dat de, win de winst van... Dat opbrengst van, de opbrengst zeg maar van het appartement gaat naar een goed doel. Oh, dat vind ik wel aardig. En uh, het appartement werd eerder verkocht voor 39 miljoen euro. Zo wat een winst maken ze dan, zeg. Hartstikke idee gewoon. Het oh. klinkt toch als niet een heel groot appartement. Met uitzicht geloof ik op het... Uh, Langs uh, alle zijden? Het was voor mij uitzicht op het, niet het, uh, het, het park daar in de buurt. Ja? Ja, dat is het. Het was niet zomaar, ja. Het was wel echt een, uh, het was een leuk plekje uh, om Central te zijn, hoor. Park Central Park West. een penthouse aan Central Park West. Echt, dat kan dus je uh, gewoon... Uh... Ja, de commissie uh, is 2,7 miljoen en de Belastingdienst krijgt 2 miljoen ook. Oh, nee. Dus kijk al oh, jullie hele de economie is weer gelijk in Amerika. Met 2,5 miljoen. <laughs> ja, dus uh, 4,7 miljoen wordt er weer in, de, in, in dat ding gepompt, hatsje. Ja. Ja, maar het is dat toch is de gebakken lucht dat het dan gewoon... 30 miljoen uh, in prijs stijgt. Ja, en dat is zo gek. Waanzinig. Want in Amerika hadden ja, ze ook crisis. En daar zijn de huizenprijzen ook flink gedaald. Maar alleen dat penthouse, dat is omhoog uh, gegaan. Ja, ja, maar ik denk dat het ook een collectors item is. Ja, volgens... Voor zover je nou, daarvan kan spreken. Oh man, wat dus, wordt, uh... vreselijk secret is dat ook gewoon. Ik bent nu 22 jaar oud en dan woon je in het duurste huisje van de wereld bijna. Ja, en die, oh, die, die heeft ook vast ook een eigen privéchauffeur en dat soort dingen. En uh, inderdaad een, uh, een mobiele... Uh, Rek Een chauffeur die de auto wegzet en al die dingen weer Helemaal geweldig nou, ja. hartstikke leuk Iets heel anders Ja, doe maar even In India wordt er een heel compleet dorp verhuisd Uit een tijgerreservaat Om weer ruimte te maken voor de tijgers In totaal zijn dus 250 inwoners vertrokken Met vee en andere bezittingen uit het dorpje Omri En ze kregen dus wel een vergoeding van 15.000 euro voor de verhuizing Ik denk dat het voor die contrij een hoop geld is ze konden ook kiezen voor een stuk land... ...waardoor ze minder financiële compensatie kregen. Uh, oh, dan... die oh, wacht, die is achtergebleven, sorry. Oh, ja, ja. ja. Maar ze konden ook kiezen voor een stuk land... ...waardoor ze minder financiële compensatie kregen... ...maar wel meteen een plek om te wonen. Dus nu, hebben ze, nu moeten ze zelf nog gaan zoeken. En het is niet voor het eerst dat mensen moeten verkassen uit het park. Want vijf jaar geleden vertrokken ook inwoners uit een ander dorp in het park. En het is de bedoeling dat alle elf dorpen in het park leeg komen te staan. Maar dan hebben die tijgers nog geen eten meer, toch? Op het moment wonen dus, er wonen maar vijf tijgers in het reservaat. En de directie hoopt dus dat het aantal in de toekomst... <laughs> Uh, Grote gemaakt gaat worden Het klinkt een worden. beetje als een, beetje echt een waanzin, gewoon een Nederlandse waanzin weet je? Dat we gewoon weer bepaalde gebieden onder water moeten zetten Want de natuur moet ze echt gang weer gaan en Vijf tijgers en dan worden al die dorpen worden leeggehaald En, en allemaal 15.000 euro En ze hebben niks te eten die mensen En die tijgers hebben ook niks te eten Wat, wat een win-win situatie Laat die mensen dan gewoon in die huizen Een loose-loose situatie ja, is gewoon en Kijk maar wat er gebeurt Kijk of die tijgers nou te eten krijgen of die mensen te eten krijgen Zo zo Oh, ik denk dat ik wel weet hoe het loopt. Ja. De tijgers eten we elkaar op Ik is ook geen eten kunnen. meer straks Maar goed, als je wat uh, uitdeelt Dan hebben die mensen misschien wat te eten dat zou Ja, dat denk ik ook Ik ga koffie halen Oh, heerlijk ga... Heerlijk, Gaan... Gaan heerlijk. Even nou leuk uh, Rustgevend zaterdagochtend muziekje draaien Tell a story of a life together Every house an allegory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 It's only hope And I'll sing. life together everybody Crackle house and flame I avoid the shore Till it calls Out my name My eyes play Het is weer tijd voor toebak leeft. Goedemorgen. Ja, sorry. Ik weet het even afgeluid uh, Toepak even de radio namelijk. En het, heet, het plaatje heet het namelijk Ten Bears and Brace. Daarvoor nog Trick on Me van Jet Weldon and the Willing. Goed, helemaal even volledig weer. Alle lijsten hebben we afgeleverd. Ja. Afgelezen. En je weet wat voor plaatjes er op de radio te horen waren. Damien. Het is uh, bijna alweer uh, half tien. En dat en, betekent. En, oh, ja, er is iets dan. Wat is het dan ook alweer? Oh, werd het alweer? Dit is het Zandvoort Nieuws. Precies, het, uh, er gaat gestart worden met het plaatsen van amfibie schermen bij de Sanford ter hoogte van de voormalig particentrum van de Manege. En waarvoor zijn die schermen denk je dan? Ja, voor amfibie natuurlijk, zoals uh, de rugstreeppad en de zandhagedis. En die moeten ze weghouden uit het gebied waar de bouwwerkzaamheden voor de natuurbrug aan de Sanford Salaan zijn gepland. Nou, vakelijk zouden ze, alleen, uh, zouden ze pas worden geplaatst als ze de omgevingsvergunning was afgegeven. Maar de verwachting is dat ze dit jaar al vroeg in het jaar naar die open plekken gaan trekken om zich voor te planten. En daarom worden ze nu vast geplaatst. En ze zijn 30 centimeter hoog en donkergroen. En er wordt 1730 meter scherm geplaatst. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een rugstreeppad en een zandhagen gezien. Nee, je moet ook ja. niet, op, niet op de weg kijken, want het gaat altijd vaak nee. kijken. Nee, maar ja, oké, okay, dus die gaan dus komen bij de Manege. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Dit is een initiatief van Zuid-Kermerland, van het Nationaal Park. Ik vind het uh, vind dus, wel goed, want dus, die, die dieren, af en toe, ja, je hebt, echt, je hebt wel met ze te doen die, met die dieren, hoor. Ik heb een heel zwaar leven. Zo, zo zwaar hebben die dieren het. Ja, zo zwaar hebben ja, die het dat gewoon. Is het, ja, wel, ja, in het is deze survivalen. Het is echt survivalen, ja. Maar Ik dit wordt dus mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij. Dus al die miljoenen die jij wint, die gaan... Uh, Oh nee, dat vind ik, ik vind het zo krom cool altijd, maar oké. Okay. Ja, nee, ik had er ook niets meer over zeggen. We hebben er zo vaak al over gehad, over dat, die, ook over die hulpverlening die dan weer geld krijgt van uh, de Postcode loterij. En ja. nou ja, dat, laat maar op. De brandweer is zaterdagavond om 6:15 kwart over acht groot uitgerukt voor een brand in een woning aan de Oosterparkstraat in Zandvoort. Al eerst werd door de bewoner, die zelf officier bij de brandweer is, uh, melding gemaakt dat er een kleine schoorsteenbrand was. En bij aankomst was de brandweer, uh, ja, waar is de plek? Ze, ze, ze konden ze gauw niet vinden, geef het van boven hebben ze geprobeerd en ze het van onder, de helft van de woning bijna moeten slopen om die brand te vinden. En dat leer je ook altijd weer als bfv Dat vergeet ik altijd ook alweer, weet je, als, je dan, als, je, als er brand is op, op het kookstel, doe dan je afzuigkap uit, hè! Oh want Dat is altijd zo Dat zeggen mensen van, Oh ja maar als ik afzegkap aan doen dan, dan, dan, uh, dan, dan, dan gaat het weg of zo. Dan zit het simulier. niet in de keuken dan, dan, Uiteindelijk Wat gebeurt er dan? Dan kan die brand dus in de afzagkap slaan En ja. dan dus uiteindelijk in je, in je schoorsteen zelf Want daar zitten ook altijd weer roetdeeltjes Die ook kunnen gaan branden En voordat je het weet Moet de brand weer jouw hele huis gaan slopen Om die brand in de schoorsteen En ja, dat doen ze graag hoor Om die ook uit te maken Ja dan gaan ze lekker spuiten ja. uh, Gleemkoper is de derde geworden van Nederland Dit is uh, een voor judoka, maar hij is pas 15 jaar oud en hij heeft gevochten tegen jongens van 17 tot en met 20 jaar. Dat is natuurlijk hartstikke knap. en uh, De partij werd met een schitterende Ippon aan de zegenkar gebonden. Okay, snap je wat dat betekent? Een Ippon? Ja, dat is waarschijnlijk een onderscheiding voor als jij uh, aan het... Uh... Als jij aan judo meedoet. Dus dat vind ik toch wel heel leuk. Oh jeetje. Ik zal en dan heb ik daarnaast nog even zo van. Uh, ja. Hou je judo pak aan. En uh, ga mee hosten, Want er is kindercarnaval zondag in Zandvoort. In de krocht. Ja. En er is ook nog carnaval bij de Chin Chin. En uh, ik kan de tijd van de Chin Chin niet, niet helemaal vinden. Maar in de krocht is het in ieder geval van twee uur tot vijf uur. En als je als je lievelingsartiest wil optreden. Dan moet je je cd'tje meenemen. Dan kan je ook nog even meedoen met de wedstrijd van wie het beste... Een uh, artiest kan imiteren. Wat leuk. Nieuws ja. uit Zandvoort. Het gaat over Chin Chin, een portier van de discotheek de Chin Chin. En de Hattestraat in Zand is enorm geraakt door geweld. Dat hem op uh, 28 november 2010 overkwam. Dader Johan S. werd uh, voor zijn aan, uh, voor aandeel in de vechtpartij veroordeeld tot een boete van 444 euro. En uh, ja, hij, hij, is er, uh, hij is er van mij nu klaar mee, geloof ik. Dit bericht heb ik vorige week ook voorgelezen. Heb ik het idee. Ja, precies. Ja, ja, nee, ben goed, ik, ik ben de, er wel een beetje klaar mee met ja, dit bericht. Het het is vervelend voor die man. Uh, ja. We leven het mee. Het is gewoon walget er zoveel geweld is tegen. De ja, Nou, ja, ik kan nog een paar uh, evenementjes noemen. Ja, volgende week. Uh, de 24 dat is volgende week vrijdag, meen ik. Is er een genootschapsavond ja. uh, in de krocht van de genootschap Oud-Zandvoort. En op dezelfde avond is er ook een smart avond in Café Koper. En op 25 februari op het circuitpark Zandvoort heeft de Short Rally. En de 26 e ja. is er een rommelmarkt in de krocht van 10 hey, tot 4. Dat zijn de belangrijke berichtgevingen En uh, het wordt straks ook, natuurlijk ook uh, voorjaarsvakantie. En het begint de Kids Adventure Week. En dit is een week vol activiteiten voor kinderen. Ja. En het wordt georganiseerd door de VVV. Dus kijk als je interesse hebt even bij vvvzandvoort.nl. En dan kun je zien wat er allemaal kunt proberen. Oké, okay. zover je nieuws uit Zandvoort. Uh, tijd voor die jolande keuze. Ja, en wat, heeft, wat rijkt u mee aan? Ik heb aangereikt... Uh, Pieter Tush, and you gotta walk and don't walk back. Het uh, hoesje zit er, of het cd zit er nog in. Zit er in. Het hoesje. Ja, precies. Nou, dat is uh, zeer professioneel, meneer. Ja, dat geeft al uh, mee. Uh, wij worden. verbeteren ons iedere week weer. Uh, ik kan je misschien nog vermelden namelijk, bij de snelheidscontrole op de Caesar Frank Laan, er heeft de politie donderdagmiddag 9 februari uh, totaal. 9, nee, ik wilde zeggen 900, nee, 98... 998? Eh, ja, hoog, bekeuring in bekeuring uitgedeeld. Hoogste gesele, meter snelheid was 85 km per uur, terwijl er 50 toegestaan was. Ik vind het allemaal nog netjes. Het valt nog mee, maar ja, ze moeten nog geld nog. hebben, extra. Ja, dan valt dit wel een beetje tegen, hè. Als je toch zo lang hebt staan uh, posten. Welk nummer is het eigenlijk? Nummer 11. Nummer 11, nou, dames en heren. En dan hebben we hier. Pieter Tos. Pieter Tos! Nee, een oude Tos. Kent plaat. u deze nog? Nog, nog, nog. Hey, hou eens op! Toen het ligt elke zaterdagmorgen op YouTube snel. I been walking man 100 keep on walking don't look back ja, twintig minuten voor 10. In Toebak leeft een hoop gedoe In Brugge, in België namelijk Daar is een, uh, ja dat was echt een beetje een soort Midsummer Murders was dat uh, Daar is namelijk, uh, op, uh, in een, een kasteel Is daar een waanzinnig bloedspoor gevonden En het was oh, een beetje ja. uh, Ontzettend groot bloedspoor Het raadsel van een verdwenen kasteel hier In een kasteel hier was verdwenen oh. En uiteindelijk hebben mensen wel een auto op het uh, terrein gezien uh, Op snelheid reed die weg en ze denken ook dat het lichaam dus, zeg maar, van, de, van de trap naar beneden is gesleurd. Dat eerst is doodgebloed op de trap. Hebben ze meegesleurd in de auto. Nu is hij verdwenen. In de gehaktmolen. En uiteindelijk hebben ze dus uh, de schoonvader aangehouden. En ook nog weer een, uh, een zwager daarvan. En uh, nou ja, goed, die hebben we uiteindelijk nu bekend. En het lichaam is nu gevonden in een uh, boshut. Van een weer van de familie die er iets mee te maken had gehad. En Het zou allemaal gaan omdat namelijk Stalens, dus het kasteelheer, deze Steen Stalens, zou een uh, miljoenenschuld schuld hebben opgebouwd. En hij zou met zijn vrouw en drie kinderen naar een ecologische zekte in Australië willen vluchten. En uh, had ook allerlei geheimen van de familie, zou hij dan nou weer gaan verkopen om ook weer die schuld een beetje op te lossen. En zijn schoonvader had zoiets: fuck, dat wil ik allemaal niet. Dus die heeft er een stokje voor gestoken. En die heeft hem dus waarschijnlijk op laten ruimen door uh, andere. Ja, mensen noem je dat weer uh, uh... Tjechenen, uh, die had hij niet gehuurd o, Die waren ook niet echt van lekker. die lekkertjes Die nou die kunnen voor de hapbekrats Kunnen die wel even dat opruimen Maar die hadden geen schoonmaakbedrijf erachteraan gestuurd Waarschijnlijk, dat hadden ze even moeten doen Ze hebben gewoon het lichaam neergeschoten, meegesleept En verder al die bloedsporen achtergelaten En wel door de sneeuwval is het, Heeft het wat vertraging opgelopen Maar uiteindelijk is het gewoon sluitend geworden En zijn deze de chain opgepakt En is ook die schoonvader uh, Zit achter de tralies dus op zijn best Maar ja, zo zie je maar. het echt is is altijd nog veel spannender dan op tv. Hè? Ja. Dus, ja, uh, dat is, uh, ja, voor hetzelfde geld hadden ze binnen een crematorium stiekem uh, ver, ver, verwijderd. Ja, dan anders zal ik je prutsers ook gewoon. Ja, ja, maar het schijnt dus in Duitsland: hè, dus is er een crematorium, Schweinfurt. Ik vind het wel mooi dat het Schweinfurt heet. Hoe dat schwijnenvleis in de Duitse bijen. Die heeft de deuren van de verbrandings over 30 centimeter moeten verbreden. Wat? Dat er steeds vaker grotere lijkkisten in moeten. <laughs> Ja, Het komt doordat de Duitse volk steeds dikker wordt De kisten zijn niet alleen groter Maar ook steviger Om het gewicht van de overleden te kunnen dragen ja. Daardoor duurt het dus echt langer Voor de kisten en het lichaam zijn verbrand En de temperaturen lopen hoger op Want uh, hij zegt ook al De manager van we verbranden de grote kisten Meestal op maandagochtend als de overs nog koud zijn Want er is meer lichaamsvet Dat zich verspreidt en ook dat moet verbranden Dus krijgen gemiddeld eens per week Een uh, XXL lijkist -like te verwerken Want de Duitse volk wordt net als de omringende landen langzaam maar zeker dikker. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen van, ja deze manier is wel dik en, maar ondertussen ligt er gewoon een ander onder. Ja nee. precies. Ja, is maar! Maar! Ja. Nee. Maar heb je trouwens gehoord? Dat, vind, dat vond ik wel een ongelooflijk verhaal. Dat het schijnt dat als jouw, jouw familie overlijdt en je wilt, ze, gaan ge, ze worden gecremeerd dat je ze zelf in de oven mag schuiven. Daar had ik er nooit van gehoord. Oh. Dat vind ik toch ook wel heel apart van dat je dan zelf... Want vaak is het zo van, nou ja, de kist dat daar, iedereen gaat weg. En ik dan geef het over. hoop je maar dat uh, dat het op een uh, nette, uh, respectvolle manier gaat. Maar dat weet je dan helemaal niet. Nee. En dan denk ik van, nou, dan is het toch ook wel fijn als je het gewoon dan meegaat. En, uh, en, en dat je dat dan zelf dan misschien doet. En dan kan je nog even misschien een... Uh, een beetje uitspreken of wat, iets voor jezelf denken zeggen. Ja, het schijnt dat die begrafenisonderneming is wel een beetje... we zijn met creatieve dingen bezig. Ik uh, geloof dat nou. Zonder van de Zendheid had ook een creatief bedacht. Die had zo misschien het is het toch ook veel leuker om je, je naaste, waar je zoveel plezier van hebt... dat je hem kan laten opzetten. Nou. nou. Op een bankje. bijvoorbeeld. Hij zat altijd hiervoor op een bankje. Nou, laat er dan een beeld van maken gewoon... En maar, niet, maar niet dat hij er echt in. Nee. Maar het grappige hoe mensen erop reageren. Mensen passen zich het ook vrij snel aan, hè? Dat je denkt van: oh ja, ja dit is wel een apart idee. Maar we moeten even wennen aan het idee. En ze hadden niet zoiets van: wat een belachelijk idee. Om, om, om mijn vader te laten opzetten. om een bankje in de tuin neer te zetten. Nee, nee, ja. Doe maar er werden ook vragen gesteld van. en dan als het regent, ja, dan moet je hem wel even binnenzetten. Ja, anders gaat hij rotten. Oh. Oh, oké. Okay. Ja, heb je een foldertje? Misschien kan ik er thuis even over nadenken. Ja. Dus ze durven niet gelijk nee te zeggen. Ja, ze durven niet Ook eens te zeggen dat van wat een belachelijk idee. Nee, zoals, ja, ik moet even wennen aan het idee. Nee, moet, nee, nee, Ik moet even beklaaien. Ik zet maar een mooie foto neer. Dat ja. vind ik al uh, heel fijn. Ja, precies. Nou ja, goed. Dit is gewoon wel grappig om te kijken hoe ver de mensen kunnen gaan in, uh, in, in zich aan te passen. Ja. Ik, uh, op internet kom ik de nieuwe cd tegen van de Tindersticks. En hier een fragment daarvan met een wijze les in de tekst. Chocolate. Neem het niet, maar luister naar deze plaat. been a perfect Friday afternoon. The job was almost done. The house we were decorating was owned by a little old man, always in the same three piece suit he'd probably had since he was demobbed. He seemed to be forever on his way to the post office, carrying brown paper and string-wrapped parcels under his arm. He'd bring us out, china cups of camp coffee and plates of custard cream biscuits. The house had belonged to his parents, who had both passed away within weeks of each other a few years back. The only people he'd ever lived with. This was the only house he'd ever lived in. I wondered what would happen to the house when he's gone. skin was still warm and soft from the bath as I walked into En, uh, nee, nee, nee, ja, je zit meteen weer in te vragen uh, ontzettend oude verleden te graven. Weet je veel? Uh, lumbar, was Lumbar Ken? Everybody's free to wear sunscreen. Daar doe ik dit een beetje aan denken. Maar het is van die kappelende muziek dat je ik, op zondagochtend Dat je toch wat lang in bed hebt gelegen. moet je beneden lopen, je zet muziekje aan. En dan zit iemand ja. een heel verhaal tegen je af te steken. Dat ik vind, ja, ja, ik vind het wel herkenbaar. Eentje zo met zo, een je zon. Maar wat zegt hij dan allemaal? Want dat, oh, dat gaat van... Hij vertelt over een oude man en hij vertelt over. Uh, weet ik waar hij, hij Vertelt gewoon waar hij net heen en het duurt hecht. 9 minuten, dus dat ga ik je niet meer lastig vallen. Een lullend in de ruimte. Een in de ruimte. <laughs> <laughs> nou, over de ruimte gesproken, je hebt toch wat nieuws over Mars? Ja, inderdaad. De Amerikaanse snoepfabriek Mars Inc. Ja. ja de maker van Snickers, Twix oh, Mars. Mars. Die stopt met chocola chocoladeproducten die meer dan 250 calorieën bevatten. Hoe vind je die? De maatregel gaat eind volgend jaar pas in. Het moet de oh, ja. gezondheid helpen bevorderen. Ja. En een nieuwe limiet is een teleurstelling voor liefhebbers van de allergrootste snickersreep. Die is 540 calorieën. En die verdwijnt dus uit de schappen. Ja. En de snoepgigant die ook M&M's en Bounty verkopen beloofde eerder al minder zout te gebruiken. En niet meer te adverteren bij kinderprogramma's. Ah, oh, wat een gezeur. Maar ja, inderdaad. Kijk, weet je... Ah, dan kan je die, die repen kleiner maken, maar ja, als ze er dan een twee op eten, dan zitten ze er ook aan. Dus ik, was, uh, ik, ik kan me er zo aan storen, dan kom ik, volgens mij heb ik het alleen bij Texaco, volgens mij. Dan kom je bij Texaco tanken, moet je alleen uitkijken dat je niet meteen de dure euro pakt, weet je. ik, fuck, ik heb de verkeerde gepakt. Weet je, die is een speciaal super euro of zo, ja. nou, dan betaal je bijna 10 cent nog meer. Dan kom je bij de balie, of tenminste bij het uh, beetje om af te rekenen, en dan zeg ik, nou ik pomp twee. En wilt u nog gebruik maken van de aanbieding? aanbieding? Dat, ja, tuurlijk is er een aanbieding. Aanbieding. Ja, ik, nu kun ik twee, uh, twee Mars'en kunt u kopen voor de prijs van één. Hou eens even op. Ben je nou aan het doen? Wil je me daar niet meer lastig vallen? Ja, ja ernstig, meneer, maar hè? dat is gewoon een aanbieding. Nou, ik, ik kom hier voor de benzine. Ik wil niet lastig worden gevallen door een of andere snoepaanbieding. Wat een... Nou goed, we hadden het over Mars. En gisteren op een of andere manier kwam ik dus op... Uh, op, op een of andere site waar ook UFO's te zien waren... En toen, uiteindelijk kreeg ik foto's van Mars de planeet te zien. En we kennen Mars eigenlijk alleen maar van... De rode planeet. De, de rode planeet. Ja? Van allerlei vage woestijnfoto's. Nou, daar waren er een paar van te zien. Onder andere leek dat toch wel een... Dat leek wel een, een schedel. Huh? Van een mens. En dat huh? leek wel een schedel van een dinosaurus. En dat leek ook wel een, van, een schedel van een onbekend dier ze hadden allerlei foto's uitvergroot. en nou, dan lieten ze ook weer kaasje natuurlijk. Nou dat weet ik niet, maar ik bedoel, er is vast wel een steen te vinden op uh, Mars dat <laughs> lijkt op een schedel en vast ook wel op, op een dinosaurus, helemaal geen punt. En het grappige is wel, ze lieten meer foto's zien met beschrijvingen bij van, Hé, hey, er was water, maar kijk nou hier eens, dit lijkt wel dit lijkt wel een strand en is dat niet de vloedlijn? En een andere foto, dit lijkt toch wel bomen van die sparrenbomen met een beekje ernaast. en als je keek dat je van ja dit zou zo gewoon wanneer de aarde kunnen zijn zouden ze heel veel foto's van ons geheim houden en dat daar toch al lang al leven oh dat zou zo wel kunnen ik moest wel even slikken ja maar ik had ook van de week was ik bij een collega van het bureau en ja. daar lag iets op zijn bureau ik zeg ja? wat is dat ik zeg dat lijkt wel zo'n vingertje van een alien ja? een beetje groen en dan zou ik denken van ja ze zijn maar een meter of een kleiner. Ja? maar het was een steeltje van een appel Oh. Maar het leek echt net zo'n vingertje van zo'n hoe. Oh, uh, net zo van uh, E.T., weet je wel. Mm. E.T. Phone Home. En had, dan met dat vingertje zo, weet je. Je had echt zoiets van. Nou, mijn god, ik heb, ik heb net aliens gezien en uh, dan ga je overal raar dingen ja. zien. Ja, precies. Ja, zoiets is het. Nou, waar ook Aliens zijn, is in België. Maar er komt wel heel goede muziek vandaan. Dat had ik alles verteld hè? Ja, dat wel alles. 10 minuten voor 10. En Deus uit het laatste album wat ze hebben afgeleverd. Constant Now.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 in time, unrepeated intertwined, like a moment lost our need, throw away everything that's good. Ja hoor, dat was een duidelijke plaat thuis Oh, dat was ook zo'n Dat uh, je denkt van nou, wat een wilde Gitaarplaat uh, plaat was dat uh, oh ja. Constant Nou van Deus Dames en heren, welkom Ja, ik zit even, ben even, ja start, start hier een, uh, een plaat En ik zeg altijd uh, Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk Ja yeah. <lacht> Lach je problemen en je fouten maar gewoon weg Nou, dit vind ik echt een hele grote fout dit. Maar goed, wie weet is dit wel de toekomst het schijnt dat de wet wijkt voor God. Want wat is er gebeurd in Den Haag? Had een, uh, een orthodoxe Joodse man geen ID-kaart bij zich. De politie vroeg naar hem en zei van uh, ja ik, uh, ik wil uw ID even zien. Want uh, u bent, uh, ik zie dat u een Joods bent en orthodox. En, oh, dat vertrouwen we ook allemaal niet. Dus ik uh, kom op met die ID-kaart. Had hij niet bij zich? Want ja hij zei ik ben op sabbat. Dus dan mag ik niks bij me dragen. Ja maar uh, zo, ze mogen toch ook alleen maar je kaart vragen op het moment dat zij denken. Dat je een overtreding begaat? Nou, is dat er een overtreding dat je de Joods uitziet of orthodox? Nou weet ik, misschien, uh, misschien, misschien had hij geen licht op zijn fiets. Oh, hij mag ook niet op de fiets geloven. Kansje kan zie Nee, doen? nee. Wat heeft hij gedaan? Dat is toch wel even de vraag. Dat, dat is de grote vraag. Dat ja. is de vraag. Maar goed, hij kreeg dus een bekeuring op dat hij geen id kaart bij zich had. Dat en hij een Jood heeft... was. <laughs> dat kan toch niet? Even bij het, even bij het verhaal blijven. <laughs> en uiteindelijk uh, heeft de rechter erover beslist... dat hij niet vervolgd werd... dat hij geen boete van 150 euro wordt betaald. Omdat namelijk... ja. Dat is zijn geloof. En zijn geloof ging even boven de wet. Dan denk ik, als dat gaat gebeuren, dan gaat de wet dus echt wijken voor God. Dat betekent dus ook die boerka's, die mogen gewoon allemaal aanblijven. Ja, dus uh, geen bonnen meer uitschrijven. Dat is Het is klaar. Maar echt, ze mogen dus geen, geen ID-kaart dragen, maar wel kleding. Ja, Het, ja dat wel. Ja, ja dat, dat is ook wel weer. Ja, en een bril. Ja. Ik bedoel, een bril is ook een hulpstuk. Hè? Mm -hmm ja, yeah. Maar ja, ja het, is, het is heel vaag Want ze hebben inderdaad ook van die uh, Dat vind ik ook wel uh, apart, dat ze dan bijvoorbeeld twee afwasmachines hebben yeah. En die een is voor kosher yeah. En de ander voor niet kosher En dan denk ik van ja, maar als jij niet kosher mag eten Of doen, yeah. dan waarom heb je dan twee afwasmachines Je moet gewoon alles kosher doen, of zo. Maar ja, ik, ik snap het niet helemaal Maar nee, het, is wel, het, is wel, het is wel een luxe is wel probleem boeiende, volgens boeiende mij. materie Maar goed, het is, het is toch maar, die wordt ook nog hoger gespeeld Dat dit toch teruggedraaid wordt Dat het de foutjes van een rechter die gewoon even Niet op zat te letten ja. Ja. Nou, ik ken dus ook een rechter en die eet tussen de middag ook nooit brood, alleen salade om scherp te blijven. Want anders een je zo in naar de... Ja, dippi, dippie. Ja, dat heb ik ja, ook. Ja, de middag dip. Dus dat is heel uh, verstandig. Ja. Uh, ik heb hier nog een artikel over een prinses. Die geeft advies over praten met engelen. Ik denk, hey Irene, wie zusje vandaag jarig is en wie neefje nu uh, in toestanden ligt. Praten met engelen. Wat een idiote onzin. Nou ja, ja, maar ja, het geboek, de geheim van engelen, dat de 40-jarige dochter van een... Koning Harald, de vijfde, met Elisabeth uh, Noordeng schreef, is zondag gepresenteerd. Het boek is een vervolg op Ontdek je Engelbewaarder. Maar de, die Martha Louise is dus... Uh... Hij heeft in Nederland gewoond ook. En volgens mij, het zou heel goed kunnen dat zij misschien wel uh, een petekind is van een van de prinsessen. Uh, de, een van de zussen van uh, Beatrix. En dat ze misschien wel daardoor uh, zo'n interesse heeft in alles uh, oh, ja. met ja, ja. Uh, de ja, ja. engelen en zo. Maar ze willen in een boek enkel geheim onthullen om makkelijker met engelen in contact te komen. Want ze willen met je in aanraking komen. Maar het is belangrijk om te weten hoe zij te werk gaan. Al dus die twee. Dus ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Hè. Misschien dat ik hem zelf wel een keertje ga kijken. Ja, ja, het is, het is vaag. Nou. Maar ik bedoel, ieder uh, hemels advies uh, wat, er, uh, wat ik kan krijgen is meegenomen, toch? Uh, ja, het zou wel, ja. ja? <laughs> ik kan er niet zoveel mee om het niet... Praten met Engelen. De, de, uh, ontdek de Engel om je heen. Ja, ik denk dat oh. ze proberen gewoon een beetje om je heen te praten. Gewoon met mensen in plaats van alleen maar je eigen wereld in je mobiel. Ja. Je eigen platform te onderhouden en verder de ja, ga... Van Engelen? Nou, ik ga hem bestellen bij de. Is daar een, een app voor? Een app voor dat je met Engelen kan praten? Want anders hoeft het niet, hoor. Oh, dat is wel dat, handig. Dat is, moet ik echt, er gaat, er gaat, er gaat wel veel tijd te zitten zeggen. Nou, Zet nou, me maar op mijn mobiel. Do, ik download die app binnenkort wel. Dus als, als ik op de trein wacht, kan ik even, kan kan ik even, ik even, even? Met, engelen, met Engelen praten. Pastel, je was wel weer zo'n beeld onthuld, hè? Met, uh, Engel? Met, de, met de engeltje met een mobieltje. En die kon je dan ook echt bellen. Je kreeg al echt een mevrouw aan de telefoon. Oh, cool.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 Turns, I got it clear. And when I'm done, the end we soon appear. I can leave my troubles behind. I was aiming for the sky, and dead up flat on the ground. But once again, the sun is rising. I better keep on walking. Salim al Pak hier. Blijft een geweldige plaat dit. Echt het melodramatisch. Zou bijna zo'n plaat kunnen zijn voor, jawel, een begrafenis. Echt waar? Ja. Nee. Blijf gewoon doorgaan met je leven. Ik ben weggevallen, doorgaan. maar ja, dat geeft ze allemaal niet. Ik had nog een laatste berichtje dat in Paraguay zijn ontsnapping in een gevangenis. Ja. En toen de eerste gevangene zijn hoofd uit de tunnel stak, begon er een zwerfhond zo hard te blaffen. Dat de gevangenisbewaker denkt, wat is dat nou? Wat is dit nou? Ding. En de drie vangen zijn vrijdag aan Paraguayse media getoond. En Philoba uh, zei, of, ja, hij vond het oneerlijk, want hij had uh, zoveel stelstraf gekregen. Ja. Dus hij zou blijven proberen te ontsnappen. Oh, Oké. Okay. Het is toch wat, hè? Ja, ja, dat zou ik ook doen. Nou, we weten niet hoe het verder gaat met uh, Johan Vrieso, Maar dat hoorde we vast straks alweer op. Ja, liefst. wordt vervolgd. We wensen allemaal sterkte. En ik moet even melden trouwens dat ik er volgende week niet ben. Nee, ik moet nog nieuwe oh. mensen op gaan roepen. Oh, wat idee. idee. Die misschien jou willen vervangen. Maar het moet wel waardig zijn, hè? Ja, precies. Testen wel even voor het je inschakelen, Want het moet wel niveau uh, houden, gewoon. Dat is wel heel erg belangrijk. ja. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Wilco stapt in zijn auto. Hij gaat skiën. Ja. Jolanda springt op de fiets. Tot volgende week. Tot later. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFR.